Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw hebben duizenden mensen in de Georgische hoofdstad Tbilisi... gedemonstreerd tegen de Buitenlandse Agentenwet... die gisteren in eerste lezing door het parlement werd aangenomen. Volgens die wet moeten organisaties... die meer dan 20% van hun financiering uit het buitenland ontvangen... zich registreren als buitenlands agent. De betogers eisen dat de wet van tafel gaat... omdat ze bang zijn dat Georgië zich anders meer gaat richten op Rusland... en minder op de EU... Rusland gebruikte eerder een soortgelijke wet om kritische journalisten en mensenrechtenorganisaties monddood te maken. Zeker 172 mensen zijn sinds 2015 overleden na het gebruik van het zelfdoningsmiddel X. De Stichting 113 Zelfmoordpreventie en de GGD Amsterdam deden vorig jaar onderzoek naar het aantal sterfgevallen... Naar eigen zeggen was dat voor het eerst. De gemiddelde leeftijd van de gestorven mensen is 59 jaar. Het is een zeer diverse groep met mensen uit alle leeftijdscategorieën, zegt een onderzoeker tegen NRC. Wel was het grootste deel 70 jaar of ouder. 70% van de mensen die het middel gebruikten had psychische klachten. Presentator Dirk Bolt is in het nieuwe tv-seizoen niet meer te zien als presentator van Spoorloos. Caro ncrv gaat de opzet van het programma veranderen en heeft besloten niet meer met hem door te gaan. Dirk Bolt reisde de hele wereld over op zoek naar uit het oog geraakte familieleden. Alle halve finalisten van de Champions League zijn bekend. Real Madrid is de laatste ploeg die zich heeft geplaatst. Daarvoor waren penalties nodig. De Duitse Rudiger schoot de winnende penalty binnen voor de Madrilenen. Bayern München plaatste zich eerder vanavond bij de laatste vier ten koste van Arsenal. En de andere halve finalisten waren al bekend. Dat zijn Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Het weer aan de kust nog, kans op een bui. Verder opklaringen en wolken bij 0 tot 4 graden. Overdag bewolking en mogelijk een enkele bui, maar ook zon. Het wordt dan 10 tot 12 graden. Dit was het NMS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. That Ja Beautiful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 of color Your sunshine, your sunshine shine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 Fine